2 uur. het NOS-journaal, Ewout de Jong. Oppositiepartij PVDA wil dat minister Spies meer doet voor huurders met een middeninkomen. Er zijn nu veel mensen met een inkomen van boven de 33.000 euro die niet in aanmerking komen voor een goedkope huurwoning, maar die ook geen betaalbaar huis kunnen vinden in de vrije sector. De PvdA wil dat Spies toestemming vraagt aan de Europese Commissie om woningcorporaties in bepaalde gevallen ook te laten bouwen voor mensen die meer verdienen dan 33.000 euro. Het gaat al om huren tussen de 650 en 850 euro. Nu mag dat niet, want Europa beschouwt dat als oneerlijke concurrentie ten opzichte van de markt. Het plan van de PvdA krijgt steun van regeringspartij CDA. Volgens het CDA heeft het voorstel de charme van de eenvoud. Eurocommissaris Reen vindt dat Nederland zijn begrotingstekort volgend jaar hoe dan ook moet terugbrengen tot onder de 3%. In een gesprek met minister De Jager zei hij dat landen zich aan de uitgangspunten moeten houden, ook als het economisch tegen zit. I don't think that uh, we should uh, uh, deviate from the fiscal targets. It's uh, important that uh, we respect the Stability Pact. And uh, I trust that the Netherlands, which has been een En minister de Jager is het daarmee eens. Mogelijk gaat het kabinet miljarden extra euro's bezuinigen om de schatkist op orde te brengen. Of dat ook werkelijk gebeurt, moet pas volgende maand duidelijk worden. Het Egyptisch parlement is vanwege de voetbalrellen in spoedzitting bijeengekomen. De parlementariërs hielden een minuut stilte voor de 74 slachtoffers. Ze kwamen om het leven toen rivaliserende supportersgroepen elkaar en de voetballers te lijf gingen na een wedstrijd in Port Said. Mogelijk loopt het dodental nog op. Zo'n 200 mensen raakten gewond. De parlementsvoorzitter noemde de rellen het werk van de duivel en zei dat de Egyptische revolutie in gevaar is. Vanmiddag worden de eerste slachtoffers begraven. De minister van Binnenlandse Zaken heeft de veiligheidschef in Port Said ontslagen. Veel Egyptenaren verwijten de autoriteiten dat de politie niet harder heeft opgetreden. Later vandaag staat er in Cairo een protestmars naar het ministerie van Binnenlandse Zaken gepland. De douane en het bedrijfsleven gaan samen het aangiftesysteem voor internationale goederentransacties verbeteren. Dat systeem dat eigendom is van de douane is 7% van de tijd niet beschikbaar. Dat komt doordat het onderhouds- en storingsgevoelig is. De handel ligt dan stil wat extra kosten oplevert voor het bedrijfsleven. Douane en bedrijven zetten nu allebei mensen en middelen in om het probleem op te lossen. Het systeem moet aan het eind van het jaar sterk verbeterd zijn.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 ANBW-verkeersinformatie met files op de A4 richting Den Haag. Daar staat bij hoogmate 2 kilometer. En op de A12 Utrecht richting Arnhem. Daar staat dus de en Maarsbegen 3 kilometer. De betere badkamer vindt u alleen bij Sanidroom. Een inspirerend aanbod, desgewenst van door ons geïnstalleerd. Kom langs en ontdek het verschil. Sanidroom, de betere badkamer. Uh, Theo...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 Thijs van den Brink en Elsbert Grutteke. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Willem-Alexander, wil je deze ring doen aan de hand van Maxima? Als teken van uw liefde en trouw. Maxima, wilt u deze ring doen aan de hand van Willem-Alexander? Als teken van uw liefde en trouw. Vandaag op de kop af tien jaar geleden gaven ze elkaar het jaarwoord... prins Willem-Alexander en prinses Maxima. En die dienst die werd geleid door dominee Karel Terlinde. Welkom, dominee Terlinde. Heeft u nog een felicitatie gestuurd naar Wassenaar? Ja, ik begreep ineens dat het al een hype dreigde te worden, die tien jaar. Bij ons was dat altijd twaalf en een half, maar... Nou ja, dus ik dacht, nee, nou moet ik niet achterblijven. <laughs> Toch dus, maar een kaartje. Uh, ik denk dat ze het zelf heel sumier vieren, want die hebben het hartstikke druk... Maar uh, nee, dat heb ik wel, uh, wel even gedaan. Ja. Maar ik begrijp dat u het eigenlijk een beetje onzin vindt om tien jaar te vieren. Het uh, is. Uh, ja, nou ja, onzin. Ik vind meer binnen de familie, daar kun je natuurlijk elkaar bellen en zeggen: het is alweer tien jaar geleden. Maar ja, het is een bijzondere familie, dus ik begrijp best dat het land meedoet. Maar, en, maar uh, heeft u een brief geschreven of een kaartje gestuurd? Ik, heb, ik had een kaart, een aanzicht van een bruidspaar uit 18, zoveel. Een hele romantische plaatje van de bruid die tekent en de man die met de hoge hoed in zijn handen toeziet op zijn geliefde. En ik denk, die kan ik nu wel eens even oh, sturen. Die heb ik in een envelop gestopt en die hebben ze vandaag. Oh, wel in een envelop, dus de postbode kan de tekst niet lezen. En die, die, die kan, nee, dat moet dan nee. ook maar even niet. Nee. Nee. Okay. Vanmorgen werd bekend dat de Onderzoeksraad voor de Veiligheid... wil uitzoeken hoe het komt dat het aantal ongelukken met vrachtwagens hoog blijft... terwijl ongelukken met personenauto's dalen in ons land. Iedere weggebruiker kent de ergernis over vrachtwagens. De gast is bij ons Alexander Sakkers. Hij is voorzitter van Transport en Logistiek Nederland. Goedemiddag, hartelijk Goedemiddag. welkom. Onderweg hier naartoe nog achter vrachtwagens gehangen? Nee hoor. Uh, Nooit hangt, u waarschijnlijk. Het hangt van uh, de andere weggebruiker vaak af wat oh. er met vrachtwagens gebeurt. Dus we moeten het straks maar eens over hebben. Het is onze eigen schuld, Thijs. David van Bodegom die werkt als arts in Afrika en kreeg zo'n inspiratie voor een roman met de titel Nood breekt wet. Het gaat over een tropenarts die een beetje stuk loopt in zijn idealen. Goedemiddag, meneer van Bodegom. Waar, in welk land heeft u zelf gewerkt? Ja, goedemiddag. Uh, ik zat zelf in Ghana, in het noorden van Ghana. Ja, en hoeveel jaar? Ik heb daar zes jaar gezeten, maar het bijzondere was dat ik heb daar niet zes jaar aan één stuk gezeten, maar ik ging er ieder jaar twee of drie maanden naartoe. En dat heeft u gered, begrijp ik. Nou, dat, dat heeft mij in staat gesteld om, om, uh, om dingen te observeren... die ik misschien die me ontgaan zouden zijn als ik daar de hele tijd uh, gezeten zou hebben. Op klassefoto's van vroeger zag je hooguit één type dik trom in de groep. Nu zijn het soms drie of vier. Onze kinderen worden dikker. En Marjan van den Berg vertelt straks hoe ze daar als docent oplossingen voor heeft. Uh, allemaal op schaatslees misschien? Oh, dat lijkt me een uitstekend plan. Dan ja. zijn we eruit. En appels en worteltjes in de pauze. Ja. ja, nou, we zijn eruit. Dankjewel. Leuk dat je er was. Nou, en over schaatsen gesproken. <laughs> ja, we gaan nog even door. Maar Jan, je mag ondertussen even nadenken over nog meer oplossingen. Terwijl wij warmjes hier in de studio het gesprek voeren... is onze verslaggever en natuurlijk schaatsliefhebber Steven Emmens... op zoek naar waaghalsen op het ijs. En wie durft er als eerste een baantje te trekken... als het open water dichtvries? Steven, waar ben jij? Ik ben in de buurt van Nunspeet, Elsbeth. En uh, ik kijk nu over het randmeer en ik zie daar een uh, flinke hoeveelheid zwanen. En ik zie een uh, stuk of drie, vier hele mooie zwarte wakken. Uh, en toch staat er naast mij een meneer die stijf van plan is om zometeen het ijs op te gaan. Om een mooie tocht te maken. Uh, wat is dat toch, meneer, dat u uh, die risico's durft te nemen? Wat wilt u? Nou, dat is min of meer de uitdaging. Ik zie hem als een soort ontdekkingsreis als uh, iemand die daar een Noordpool gaat of zo. Er ligt geen geëffend pad en toch is er de spanning van. Hé, hey, kan ik daar al over? Mijn broer en ik hebben al verschillende malen die uitdaging gedaan. om als eerste van Nunspet naar Elburg te schaarsen. Dat gaat nog niemand geweest en dan is dat een beetje de uitdaging. Er komt de spanning. Ik neem enigszins risico, maar goed, we zijn nu heel bekend. Ik kom hier al pakweg 60 jaar. Dus je kan het allemaal wel een beetje inschatten. Een beetje let op de kleur van het ijs. Waar het te donker is, moet je niet opkomen. Daar een beetje omheen en dan uh, natuurlijk niet op volle snelheid. Nou, op zoek naar, naar die, die emotie, die, die heilige onrust die mensen hebben... die ze het ijs opdrijft, uh, die ze ook drijft om wat risico's te nemen... Die anderen helemaal, uh, waar anderen helemaal geen zin in hebben, daar ga ik vandaag een beetje naar op zoek. Aspen.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 in uw leven als vrouw ontvangen en aanvaarden. Ja. Ja. De Heer zegenen en behoeden u. De Heer doet zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u... Domeneer Karel Linde, hoe is het ja, om u zelf terug te horen? Altijd weer een beetje gek. <laughs> ja. Maar dat andere moment, dat... Uh, het was natuurlijk wel enig waarop... Um, na dat ja er even stilte is in de kerk... en dan het, um, breekt er een gejuich uit buiten. En ik denk, wat, wat, wat zijn die nou mee bezig? Dat Heb hoorde ik, uh, Ja, dat hoorden we. De hele kerk hoorde het. En iedereen begon te lachen. <lacht> en maar ik, ik met mijn stomme hoofd dacht... Uh, hebben ze daar een goochelaar of zo... <lacht> om, om, om de boel een beetje levendig te houden. En toen kwam het ja van Maxima. En, en weer stilte. En, en, en, en, en weer gejuich buiten. Ik denk... Oh, nu begrijp ik het. Die <laughs> zien daar alles wat wij Op hier schermen. doen. Op schermen. Maar ik had het helemaal niet in de smiezen. Maar dus toen heb ik iets gezegd van... Nu is dan hu jullie, hu uw huwelijk, zei ik natuurlijk netjes... Hier... Bevestigd voor het aangezicht van God, zo zeggen we dat dan in de kerk. Mm -hmm. Voor het aangezicht van God en van de ganse stad. Dat kon ja, ik toen mooi heeft het de voor het, en, ja. uh, we weergelach. Begrijp? Nou, dat zijn dan <laughs> dingen, je onthoudt meestal de gekkere dingen en, en uh, maar ja, het, het was natuurlijk een bijzondere dag. Ja. Ja. Is dat nou ook, want u heeft natuurlijk heel wat echtparen getrouwd in uw leven, was het ook een dag waarvan u, waar u toch ook een bepaalde spanning bij voelde: van iedereen keek mee. Ja, op, dat, op die dag zelf helemaal niet meer. Toen, toen dacht ik, nou moeten we ook maar eens gewoon beginnen. <laughs> toen al. Uh, maar de spanning is meer op het moment dat ze het je vragen. En dat je denkt, jeetje, wat, wat gaan we nou allemaal uh, beleven? En uh, waar moet ik dan allemaal aan denken? Want kwam dat als een verrassing voor u? Uh, dat kwam niet helemaal als een verrassing. In die zin dat Alexander... Ik heb die jongens alle drie categorisatie gegeven in de tijd... En, uh, en het jaar daarvoor had ik Constantijn uh, en Laurentine... hadden me gevraagd hun huwelijk in te zegenen. Dus in dat rijtje past het wel een beetje. Maar daarbij komt dat Alexander al uh, nu zo'n 19, 20 jaar... deel uitmaakt van een bijbelgroep, bijbelclub... die iedere vier weken bij elkaar komt. Uh, uiterst trouw is. Allemaal jongens. Uh, nu dan uh, in het begin mannen. 40, Allemaal mannen. Hm. En uh, de eerste zes jaar hebben we alleen maar bijbelse verhalen gedaan. En daar, daar kwamen allerlei onderwerpen eromheen. Maar we komen nog steeds heel trouw bij elkaar. En uh, dus, ja, dat schiep natuurlijk wel een band... waarvan ik die, uh, die wens kon begrijpen. Ja. En, uh, en Maxima, Alexander had me ook gevraagd... daardoor eh, kende ik Maxima al een beetje, of ik haar wat... Um, kon wegwijs maken in kerkelijk Nederland. Oh. En die kwam dan bij mij thuis. Ik ben ook was met haar uh, gegaan in de auto naar een hoogleraar. Ik zei, dan moeten we nu daar zijn. Die weet van Calvin en Luther, uh, de, de kerkgeschiedenis dus. Van het protestantisme, want dat kenden ze eigenlijk helemaal niet. Nee. Uh, alles af. En meer dan ik. Dus dan zaten we daar. En uh, ja, dat waren ook hele bijzondere uh, dagen. De ochtenden meestal. En... Van daaruit kan ik, kon ik die vraag heel goed plaatsen. Ja, maar ik schrok ja. wel een beetje. Want je denkt, dan wat, wat, hoe doen we dat nu? Wat, waar moeten we beginnen? Ja. En dan begi toen dacht ik, als het niet te veel vraagt, tijd vraagt nu, dan stop ik wel. Nee hoor, uh, Gaat dan, gaan we van, dan gaan we maar van buiten naar binnen. Uh, we beginnen met de, de minst essentiële, ja, wel essentiële, maar niet heel essentiële, de muziek. Dus... Uh, nou, dan ga je weer iemand bellen van wat moet ik nu? Nou, ik zou het Nederlands Kamerkoer maar vragen. Ik zou nou de top maar vragen. Maar u moest zich overal dus mee bemoeien. Ja, dat, dat is die regie, die, die hou je. Ja. Ja, je bent uiteindelijk verantwoordelijk voor die hele dienst. Ja. En, uh, uh, dus zelfs ook voor de tango, zou ik maar ja, zeggen. Ja, de tango. Die, die werd ook gespeeld. Die Volk, werd ook gespeeld. We horen hem even op de achtergrond. Adios nonino. En toen kwam ook de traan van Maxima op dat precies, moment. Precies, precies. Zag u dat eigenlijk toen? Uh, uh, in, in, nou, jawel. Ja, jawel. Ik zag dat wel. En uh, ja, ik begreep dat ook wel. dat was natuurlijk toch een groot stuk ontroering. Haar vader um, was er niet bij. Haar vader was er niet bij. Dat speelde dus ook, denk ik, daar doorheen een rol. Maar het was, geen, het was niet een huilen van iemand, hè? Die traan uh, moeten we daar niet mee verwarren. Het was een uh, grote ontroering van uh, weemoed en blijdschap door elkaar heen. Dat weten we helemaal niet. Jawel. Ja, maar de dat dominee weet het niet. De... Ja. Ja? Ja, ja, wou, dat wel. Ze dat, was heel verdrietig uh, dat de vader niet was, misschien wel. Ja, dat, maar dat, had ze, dat was ook wel. Dat, ja, maar dat uh, speelde ook wel erdoorheen, denk ik. Daarom noem ik het maar weemoed. Maar, uh, en ik begreep dat u eerst niet zo heel groot voorstander was van het laten horen van die tango. Klopt dat? Uh, dat u daar ik, nou, aarzeling dat dus, bij Nee, had? nee, nee. Ik heb geen ogenblik daar... Uh, ik heb wel gezegd, tango, dus zo van... Oh, dat, was, dat was de eerste wens. Dat, dat, dat, dat komt wel, zei Alexander dan. Ja, ja, maar ik wil dat toch even bespreken. <lacht> ze begreep wel dat dat misschien toch iets moeilijks was. Maar dat was een diepe wens. Ik zei tango. Ja, maar het is heel meditatief, zei ze dan. <lacht> heel meditatief. Want ik, ik zag er al een geweldige swing in die kerk. kerk. <lacht> en, <lacht> uh, dus, uh, uh, ik dacht U, wel, hoe verkopen we dat nu aan uh, kerkelijk... en vooral aan het wat uh, traditioneel kerkelijk uh, ja. Nederland. U weer die We hebben nooit, uh, een één, wandklank, he? nooit. Nee? één wandklank over. Hoort, nee. Niemand die zei dat past niet in een kerkdienst? Nee, nee geen, ik heb veel brieven gekregen daarna, van die, die hele dienst, een hele dag. Maar er was niets. Nee, in tegendeel, dat heeft toch kennelijk. Het, het, het leven is altijd sterker dan de leren. Hè? Dus uh, dat heeft mensen toch onthoerd. En ook omdat het. Prachtige inkleuring. Prachtige inkleuring. En uh, het aardige is als dat. Uh, dat verhaal, dan zal ik dan heel kort doen: dat bandonion heet, dat instrument, genoemd is naar een Duitser, de heer Band, in de 19e eeuw, dus 18 zoveel, die miste in zijn Lutherse kerk eh, in, Anst, in Duitsland eh, de, het orgel. En toen daar hadden ze ook geen geld voor, dus ze zeiden Ik denk dat ik nog liefst zelf een instrumentje maak, dat we toch die liederen kunnen begeleiden. En dat, dat werd een soort accordeon. En dat, heeft een, dat is uh, uh, meegegaan met emigranten naar uh, Argentinië. En heeft daar een grote vlucht genomen. En heeft de naam gekregen van die meneer Band. Misschien ja. dus heet het, de Ban Ja. En, en, uh, en, en zo en, kwam het weer terug in de kerk. En zo, het, ja, dus dat had ja. ik, als ik dat nou eerder geweten had, heb, <laughs> heb ik dat verhaal pas gehoord. Maar dan had ik zeker gezegd: um, uh, schrik niet, uh, we, we hebben een bandonion in de kerk, maar die is eindelijk weer terug in de kerk. Ja, <laughs> zo heet het een mooi ja. verhaal. Is er een moment in die dienst die, waar u nog wel eens aan denkt? Of is, is dat het geheel waar u aan terugdenkt? Wat, wat is u bij gebleven? Um. Nee, er is niet. Ja, nou ja, dan, dan springt eruit wat ik al zei van dat, uh, dat gejuich daarbuiten. Dat zijn dan de dingen die je niet regisseert van tevoren. Uh, maar waar je dan gelukkig zo vrij bent om op in te spelen. Dat, dat, uh, ik had ook een groot gevoel van innerlijke vrijheid. Ik dacht als ik die dertig mensen voor mijn neus maar bereik... Dan, dan, dan hoeft die 5 miljoen, dat kan me dan niet schelen. Zei. En toen zei iemand: 5 miljoen? Vijftig miljoen? Nou, ik zei: dat kan me dan helemaal niet schelen. Want Daar kan niemand zich iets mee denken. Want terwijl u daar stond, was u zich daar niet van bewust. Dat nee, idee, nee, nee, daar ben je ook niet bewust. Het is een veel te serieus moment. En een uh, uh, uh, uh, uh, vrolijk moment ook. Een bijzonder moment. Maar uh, inderdaad, ik dacht: die 30 mensen voor mijn neus, als ik die nog maar bereik en. Uh, Mm, ja, nou ja. Dan is het verder goed. Een ja. bijzondere opdracht. Was het eigenlijk een hoogtepunt in uw loopbaan? In zekere zin wel. Het, uh, wat ik altijd, altijd erg graag gehoopt heb... is dat de, wat de kerk te vertellen heeft... Dat, dat oude boek, wat geen oud boek is... maar zo springlevend als wat... maar je moet het wel decoderen. Het zijn lastige verhalen dat dat uh, herkend zou worden als heel wezenlijk... als een boek vol wijsheid buiten die vier muren. Dus als mij iets geboden werd van de mogelijkheid... om uh, in het publieke domein iets te doen... dan heb ik dat, hoewel ik dat het moeilijkste vind... Uh, het, het, het heel graag gedaan. En vanaf dat ogenblik gebeurde dat meer. U bent eigenlijk een evangelist. Ja. Ja, nou ja, dat, dat, dat is... Dat is, in zekere zin moet dat ook. Bij de evangelist denk je al gauw aan, uh, aan het leger des Heils... Waar ik, waar ik niks kwaads van zeggen wil. dat mijn grootmoeder is meer bekeerd door het leger des Heils... in het stadje Elburg, waar nu heen geschaatst wordt, begreep ik... <lacht> dan uh, waar ze geboren is, dan uh, in de plaatselijke kerk. Die, die, die kon er niet zo boeien. <lacht> maar, uh, uh, nou ja, die... die Bijbelse verhalen zijn in mijn beeldende taal verpakt. En wil je ze uitleggen, er iets mee doen naar buiten toe... dan moet je ze uitpakken. En, en, en dat, ja, Het gekke is dat ik vrees dat juist in de evangelisatie... dan heb je dat woord wat u gebruikt... Mm -hmm. men beducht is om te vertellen... Jezus heeft niet over dat water gelopen. Dat moet je als een diepzinnig verhaal zien. En, uh, en ik meen dat als je dat niet doet, als je, niet, je moet dat heel tactvol doen natuurlijk. Uh, met alle begrip voor mensen die een traditionele opvoeding hebben gekregen en daar moeite mee zouden kunnen hebben. Maar uh, ik denk dat, dat die wijsheid van dat uh, goede boek uh, ten dode opgeschreven is op den duur. Uh, uh, uh, als je het niet, niet uh, uh, uitlegt, dat dat een beeldende manier van zeggen was die bij die tijd hoort. Ja. Dat deed u ook in die dienst van Willem-Alexander Maxima. U preekt over Rut, een ja, vrouw nou ja, dus in een vreemd land. Ik, ja, ik, ik heb dus gezocht naar een toegankelijk verhaal. En dat, dat, dat was dat natuurlijk ook. Dat meisje inderdaad dat uit een vreemd land, Moabitisch land komt... waar die schoonmoeder, uh, die, die weduwe was geworden, naartoe gevlucht was. Uh, ja, met haar man. En die man is daar gestorven. En, en, en, en, en die meisjes... Uh, en, en die twee zoons ook. Uh, die, en daar waren ze mee getrouwd. Dus eigenlijk had die Rut een, een, een Israëlitische jongen getrouwd. Maar goed. En dan gaat die schoonmoeder terug. En, uh, want die, dan is er geen hongersnood meer in, in, in, in Bethlehem. Dus dan kan dat ook wel. En dan zegt Rut, ik ga met je mee. Nooit doen, zegt dan uh, die moeder. Je vindt daar geen man ook hoor. Want uh, ons volk heeft niet zoveel met de moorbieten. Uh, ko ko uh, maar ze zei ik ga met u mee Wa waar u sterft ga wil ik sterven waar uw god is mijn god uw uh, volk is mijn volk en ik kreeg ook wel een beetje kritiek van een theoloog... die zei, ja, maar dan moet je niet denken dat Israël Nederland is. Ik zei, nee, maar ja. ik, ik, ik mag nee. hopen dat, dat de luisteraar, de hoorder... dat hij er doorheen hoort. Want natuurlijk die twee kinderen, die, Alexander en Maxima... die hebben natuurlijk die God gemeen. Hoewel uh, je ook nog kunt denken, katholiek, protestant, ja. maar dat is zo, die hebben zo eenzelfde visie op uh, het christelijk geloof. Dat, uh, dat kon u wel uh, zeggen? Uh, ja, daar slaapt geen duivel tussen. Nee. Spreekt u ze <laughs> nog wel eens? Willem-Alexander nog wel, want die, die is, komt één keer per maand nog op de Bijbelkring. Precies, dus uh, maximaal duidelijk minder. En uh, die kom ik af en toe wel eens ergens tegen en dan is het mee, een beetje vluchtig. Maar Alexander inderdaad iedere vier, vijf weken. En dat is uh, wel altijd heel bijzonder, ja. ja. Die is uiterst trouw, altijd. Ja, ja, en dat geloof speelt dus ook echt een belangrijke rol voor hem... als hij toch altijd naar nou, zo'n kring ja, komt. Ja, duidelijk. Hij was een keer, kon hij niet. Toen zei hij, zit ik in die Eritrea bij de troepen. Ik zei, nee, dat begrijp ik... En, en maar half acht stapte hij binnen. We beginnen altijd met een hap eten en een glas wijn. En uh, er kwam Alexander en zei, waar kom jij vandaan? Uh, uit, uit Eritrea? Uh, ik zei, ja, zei, ik wou het niet missen. Zo. En ik kon, want ik kon wat eerder weg. Moet je je voorstellen dat je in Eritrea op je horloge kijkt... En, ja. en dat je denkt, ik kan wat eerder weg. Ik ga naar, en elkaar ik ga naar Leiden. Ja. Nou ja, ik heb dat nooit helemaal begrepen. Maar voor die mantellen die afstanden helemaal niet. die, uh, die, die, die kwam wel bij mij thuis toen hij in Wales zat, uh, wat aangemoedigd door zijn moeder van de grandma's wat meer die die nog eens wat van die, maar je mag vast nog meer van die Bijbel weten en je, je mist dat nu allemaal. en, uh, en dan had hij morgens, kwam hij om tien uur bij mij en had die s'morgens morgens boven uh, Flevoland gevlogen bijvoorbeeld. Hè? dus uh, het is zo'n um, zich op een andere manier bewegende jongen... dan wij in het algemeen worden grootgebracht. Maar uh, ik vond het wel heel bijzonder bij nooit Vergeten. Maar het was voor hem heel doodgewoon. Hij wou, hij wou het niet missen. Straks aandacht voor idealen van jonge artsen die naar de tropen willen. Lukt het hen om hun idealen te verzilveren? Daarover schreef David van Bodegom een roman. Maar eerst aandacht voor weggebruikers... die door sommigen worden gezien als de veroorzakers van veel verkeersellende. Ravage en lange files vanmorgen op de A2 tussen Eindhoven en Maastricht. Oorzaak was een vrachtwagen met oud ijzer. Daar kantelde namelijk een vrachtwagen. Die vrachtwagen die was geladen met containers met boekwijdplantjes. Een vrachtwagen vol varkens schoot even voor negenen door de vangrail en kwam op de andere weghelft terecht. Bij het ongeval raakte een andere vrachtwagen en drie personenauto's betrokken. Ja, tenminste één keer per week is een vrachtwagen oorzaak van file leed. Vandaag is bekend geworden dat het aantal ongelukken met vrachtwagens niet daalt... en dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid wel weet hoe dat komt. Meneer Zakkers, u bent voorzitter van de brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Ja, dat was zeker vanmorgen vermoedelijk. Nou, ja, schrik in zoverre. We hebben al een tijdje contact met de onderzoeksraad. Uh, ik ben, ben op de hoogte van het initiatief. Uh, ik vind het ook erg belangrijk, want 25 doden, elke dode is uh, te veel. 25 doden zijn het aantal doden dat vallen als gevolg van vrachtwagens per op snelweg. Jaar. Op snelweg of in heel Nederland? Uh, nou, het beeld over gemeentelijke en provinciale wegen is niet helemaal duidelijk. Maar grosso modo is het 25 slachtoffers per jaar. Ja. Uh, daarvan zeg ik punt 1. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Iedere dood of gewonde is iets wat je zeer moet betreuren. Um, en ik ga ook niet uh, zeggen van... jongens, uh, uh, dit is helemaal niet aan de orde. Uh, wat we wel moeten weten is dat er gelukkig enorm veel inzet gepleegd is in de afgelopen jaren om het relatief te verminderen. Want je moet je voorstellen dat uh, het aantal vrachtauto's met 45% is toegenomen. Kijk naar de kilometers die vrachtauto's over de Nederlandse wegen afleggen... is dat in de afgelopen tien jaar 35% toegenomen. Ja, dus relatief dus, is het wel afgenomen, maar absoluut ja. niet. En voor persoonauto's is het in absolute zin wel afgenomen. En de vraag is, hoe komt dat? Nou, je ziet dat het provinciale en gemeentelijke wegen dat het wel vermindert. zit alleen op de snelwegen vast, hè? Je zit op de snelwegen, blijf je nog met, met een, uh, een aantal zitten. Waarvan dus, uh, ik zeg, relatief gelukkig minder, maar het blijft te veel. Um, er zijn een paar dingen aan de orde. Uh, je ziet dat we in de binnensteden, bijvoorbeeld in gemeenten... veel succes boeken met acties zoals de Dode Hoek. Uh, hè, bewustzijn ook van kinderen. En we komen met vrachtauto's bij scholen. Al tien jaar organiseert TLN dat. Waarin we kinderen ook bewust laten worden van de gevaren rond zo'n vrachtauto. Ja, dus daardoor loopt het op dat soort wegen terug? En dus je ziet dat daar successen geboekt worden nog. Op de snelweg ja, blijven we uh, relatief aan een wat hoger getal zitten. Uh, ik denk dat er twee belangrijke oorzaken zijn. De, de ene is de toename. Maar ook uh, uh, over chauffeurs vanuit heel Europa die uh, Nederland uh, inrijden. Ja, daar wordt vaak gezegd, Oost-Europese chauffeurs, die kunnen niet rijden. Nou, ik, uh, ik vind het jammer dat uh, dat, dat gebeurt op toon. Want ik vind het nogal stigmatiserend het wat er ook. gebeurt. Uh, nee, wat ik zeg is dat er veel meer chauffeurs ook van buiten ons land komen... en de minder Maar dan suggereert u toch ja. dat, dat die eerder ongelukken voorzaken? Nee, die de situaties... Uh, minder kennen dan in hun eigen land het geval is. Dus ik, ik, uh, uh, ik ben best nieuwsgierig naar resultaten van een onderzoek... waaruit zou blijken uh, dat chauffeurs uit bepaalde andere landen... minder goed opgeleid zijn. Maar om dat aan de voorkant te roepen... Nou, dat durfde dat, niet te zeggen. Ik, nee, ik vind het onjuist. Ik vind het stigmatiserend. Ja, het kan kloppen, uh, zegt u zelf. Alleen dat alsof chauffeurs heilig zouden zijn, nee. Uh, relatief nee. Dat is één oorzaak. Dat is één. En het tweede is uh, het gedrag van andere weggebruikers. Als je kijkt. Krijgen wij de schuld? Hoe, nou, nee. We, we vragen naar oorzaken. Dan zeg ik van: als ik kijk hoe in het algemeen uh, personenauto's zich rond vrachtauto's gedragen, van ik kan er nog wel even tussen. Terwijl vrachtauto's een ruimte tussen elkaar nemen, uit veiligheidsoverwegingen het erin en eruit schieten, invoegen, uitvoegen. Er zijn veel eh, ondernemers, leden van transportenlogistiek Nederland die ons ook aanspreken, jongens. Probeer daar waar je maar kunt de AWB of hoe dan ook, eh, ook mee te helpen om dat bewustwordingsproces maar te initiëren. Maar zijn wij daarin veranderd? Schieten wij eerder tussen vrachtwagens dan vroeger? Want dat is substantieel zo. meer ja? enerzijds door uh, dat het aantal uh, personenauto's is toegenomen. En ik beweer dat we ons, uh, ons gedrag uh, van ik, ik, ik uh, moet op tijd zijn bij mijn dingetje. Uh, dat dat toch een belangrijke invloed hmm. uh, speelt. Maar ik schrik nou juist altijd zo van die vrachtwagens die dus nog voor mij op de weg schieten om een andere vrachtwagen in te halen. En vervolgens zit ik enige kilometers te wachten tot dat eindelijk gebeurd is. Uh, vrachtwagens die opeens gaan klaksoneren zodat ik bijna in de vangrail zit. Ik vind het dood heen. Ja, maar dat vind ik een aardige generalisatie. Kijk, wij ja, erg het allemaal, ook. He? wij ook, hier zoals we allemaal zitten... aan die vrachtauto die ze nodig terwijl die kilometer harder rijdt dan zijn collega in moet halen. Daarvan zeggen wij... U, u ook, u ja, zich er ook aan. Ik, ik zeg op elke bijeenkomst... een zaterdag heb ik weer zo'n algemene ledenvergadering... jongens doe dat nou niet, want je imago gaat naar de ja. bliksem... Uh, en je schiet er niks mee op aan het eind van de rit. Wat TLN uh, nu aan het doen is, samen met de BOVAG... Uh, is dat we eens gaan kijken of wij niet, en dan gaan we een experiment bekostigen. Uh, bij het verkrijgen van jouw rijbewijs, gewoon voor je personenauto. of het niet waardevol zou zijn om tenminste een uur in de vrachtauto oh. meegereden te hebben. of zelf achter het stuur. Uh, een van jullie collega's heeft dat een keer gedaan oh ja. om dat te ervaren. Nou, laat maar. En die was. <lacht> nou ja, die was werkelijk uh, flabbergast, dat noem ik het maar. over de beleving in die vrachtauto. Dus ik. Uh, ik roep op tot wederzijds begrip op die snelweg. Hè. We doen allemaal ons ding, we allemaal uh, op tijd. En misschien kunnen we daar samen nog een heleboel in helpen: in die veiligheid. Want elk slachtoffer is te veel. Uh, wij doen verschrikkelijk ons best uh, ja. met allerlei acties. Nee, ik heb goed naar u geluisterd. U zegt niet, de Nederlandse vrachtwagenchauffeur moet het beter doen. Want het ligt het voor een deel aan de, aan de buitenlanders... en voor, aan, aan, aan de rest van de weggebruikers. Nee, aan, dat het, voor u zelf is er geen werk. Nou, ]lijk. kijk, ik, uh, ik zeg het omdat de suggestie die ook uh, vandaag weer gewekt wordt... Uh, de reden is van, daar heb je die chauffeur wel weer. Terwijl ik beweer dat het topprofessionals zijn... die in steeds drukker worden omstandigheden. Nou, maar we zorgen het al onze spulletjes. Ja, maar niet allemaal, om... kennelijk. En zit, ja, net zoals bij personenauto's doen zich ongevallen voor. En dat is eh, triest. Ja. En daar moeten ze toe opgeleid worden. Ja, want wat gaat u eraan doen? Dat is natuurlijk de volgende vraag. Nou, transportlogistiek Nederland doet al sinds jaar en dag verschrikkelijk veel eraan. Ik heb een paar voorbeelden genoemd. Van wat op gaat weg, u is een meer voorbeeld. doen om het getal van 25 naar beneden te krijgen? Alles wat maar mogelijk is. En dat is ook nieuwsgierig zijn naar de resultaten van het onderzoek uh, wat nu aan de orde is. Ja, maar het en, voelt toch lastig lijkt me. Ze gaan toch onderzoeken wat uw sector verkeer doet. Ja, maar ik vind het heel gezond dat je wat dan ook uh, onderzoekt. We zijn uh, na Malta het veiligste land overigens in Europa. Hè, als het gaat om verkeer, dus laten we onze zegeningen tellen. Maar uh, de andere kant is, uh, je zult altijd hebben te werken aan het voorkomen van ja. ongevallen. En dat is een grote verantwoordelijkheid van onze sector ook, die we heel serieus nemen. Ja, ja. Maar wees, wees echt... Uh, ook gelukkig met topprofessionals die op de weg zitten. Dat beweer ik ook. Die dag dagelijks onze spulletjes over naartoe brengen. Ja, nee, de... daar ben ik op zich al blij mee. Ja. Maar ze moeten geen ongelukken maken. Nee, dat geldt voor iedereen die achter het stuur zit. Ja, ja maar ook voor jullie. En ook zo. So, ja, kijk maar weer terug. Nee hoor, zeker. De jij bakken vliegen hier ja. over de tafel. Goed. Zometeen na het nieuwsoverzicht van half drie praten we aan deze tafel verder met Dominique Karel Terlinde. Met Alexander Sakkers, die u net al hoorde van Transport en Logistiek Nederland. Met David van Bodegom, die een boek schreef over een tropenarts. En met Marjan van den Berg. Met haar praten we over hoe het komt dat wij onze kinderen vetmesten. Eerst het nieuws van half drie. Gelezen door Ewout Jong. Radio 1. Het NOS-journaal.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 De eigenaar van de voormalige koffieshop Checkpoint in Terneuzen gaat vrij uit. Het gerechtshof in Den Haag heeft het openbaar ministerie in hoger beroep niet ontvankelijk verklaard. De rechtbank had de eigenaar eerder tot vier maanden zelf veroordeeld. Ook 16 medeverdachten in de zaak gaan vrij uit. Volgens het hof waren de gemeente Terneuzen en het OM er al jaren van op de hoogte dat Checkpoint een grotere hoeveelheid softdrugs in huis had dan werd gedoogd. Het Egyptisch parlement is vanwege de voetbalrellen in spoedzitting bijeengekomen. De parlementariërs hielden een minuut stilte voor de 74 slachtoffers. Die kwamen om het leven toen rivaliserende supportersgroep elkaar en de voetballers te lijf gingen na een wedstrijd in Port Said. Mogelijk loopt het dodental nog op. En in Nederland is eergisteren massaal gestookt. Er is in 15 jaar niet zoveel aardgas gebruikt als dinsdag. Dat heeft de GasUnie berekend. In totaal werd er eergisteren 519 miljoen kuub gas gebruikt. Het record staat op 2 januari 1997. Toen er net iets meer gas werd verbruikt. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag hier aan tafel zitten, dominee Karel de Linde. Mm. Hij vertelde in het afgelopen half uur hoe hij terugkijkt op de koninklijke trouwdienst die hij leidde... van prins Willem-Alexander en prinses Maxima, vandaag tien jaar geleden. Alexander Sakkers is de gast van uh, Transp Transport en Logistiek Nederland. Hij maakt zich boos over het feit dat vrachtwagens altijd de schuld krijgen van verkeersellende... David van Bodegommers hier, hij schreef een roman over geflopte idealen van tropenartsen. En Marjan van der Berg wil weten hoe het komt dat we onze kinderen steeds dikker laten worden. U kunt reageren via Twitter. Gebruikt u dan de hashtag DIDD of ga naar onze website ditistedag.nu. David van Bodem. Gisteren verscheen jouw boek Noodbreekt wet. Een roman over een tropenarts die zijn idealen volgt. In Afrika aan het werk gaat. Een roman met een beetje autobiografische trekjes, want je bent zelf arts ja. en je hebt in de tropen gewerkt. Eerst maar eens even naar tropenarts Tom uit je boek. Met wat voor een idee gaat hij naar Afrika? Ja, tropenarts Tom um, die studeert eerst geneeskunde. Dat duurt zes jaar. Daarna doet hij de troopopleiding. Dat duurt nog drie jaar. Dus in totaal heeft hij zich negen jaar lang voorbereid op, zijn, op de dag dat hij uiteindelijk naar Afrika vertrekt. Dus hij gaat vol verwachtingen en idealen gaat hij daar naartoe. Um, als hij aankomt... is er niemand om op te halen op het vliegveld. En um, nou, dat, dat kan gebeuren. Um, Zeker in Afrika. Nou, dat, dat, dat is maar ook wel eens gebeurd. Er waren altijd hele goede redenen voor. Uh, maar ja, niet alles uh, is daar altijd uh, zo eenvoudig te regelen. Um, en eigenlijk... Uh, we volgen dan in het boek Tom... Uh, hoe dat gaat met zijn idealen. Als hij aankomt bij het missieziekenhuisje... dan ziet hij al... Je ziet zo'n klein wit kerkje liggen tussen de palmbomen. En dat, dat vindt hij een gek beeld. Alsof dat kerkje daar eigenlijk niet, niet thuis hoort op die plek. En uh, hij heeft ook niet het idee dat hij dan aangekomen is op de plek... waar hij zo lang naar verlangd heeft. Um, en um, hoe hij omgaat met uh, de confrontatie van de, van de realiteit daar... Uh, De confrontatie daarvan met zijn idealen, ja, dat, dat beschrijf ik in ja. het boek. Het is ook een, een meteen nogal confronterend boek, want uh, hij wordt onmiddellijk geconfronteerd met, met allerlei ingewikkelde operaties onder vrij primitieve omstandigheden. Ja. Uh, je moet als lezer wel een beetje een, een sterke maag hebben, viel, oh. viel mij op. Ja, en heb je die? <laughs> nou, ik heb ook af en toe wel eens wat overgeslagen, moet ik eerlijk zeggen. Ja, ik heb geprobeerd om, om alle ervaringen die, die, die, die, die men heeft of die Tom heeft in, in zo'n missieziekenhuis, om die te beschrijven. Er zitten ook een aantal medische scènes in, want als strooparts maak je best wel heftige dingen ook mee. En die zijn ook belangrijk voor ja, hoe, hoe, hoe je je ontwikkelt in zo'n omgeving. En wat, wat er gebeurt met je, met je ideaal. Ja, want dokter dus... Tom heeft een soort handboek bij zich. De ja. King heet dat. Dat is een soort boek waar alle operaties in beschreven zijn. Ja, dat bestaat en, echt. Ja. En als je dan niet weet wat je moet doen, dan sla je dat gewoon open. Onder je carbidlampje en dan ga je gewoon aan de slag. In, in, in uh, Maurice King was een chirurg. En die heeft uh, gemeend om, om um, een boek te moeten maken waar alle... Uh, veel voorkomende aandoeningen in de tropen op een, op een eenvoudige stap-voor-stap stap manier met schetjes in beschreven staan. Als een soort, als een soort kookboek uh, als het ware. Ja. En uh, dat, dat is een, een fantastisch boek. en, en uh, Veel tropenartsen maken daar dankbaar gebruik van. En in, eigenlijk in, in, in elk district ziekenhuisje of, of, of, of postje waar je in Afrika komt ligt wel ja, vaak een kopie van een kopie van een kopie. Met, uh, Zodat en, je en, altijd uh, daarover kan beschikken. Ja, en, en, en ja, vaak zitten er allerlei dubieuze vlekken op, uh, op die kopieën. Wat je aangeeft in wat voor soort omstandigheden die uh, dan erbij zijn. Ge Waar je maar zijn. niet naar vragen. Bloed, en dan... <laughs> ja. Ja. Ja. Ja. Jij bent, je vertelde zelf net al dat je zes jaar lang in Afrika gewerkt hebt... maar nooit hele, het hele jaar achter elkaar, maar steeds een paar maanden voor ja, onderzoek. Klopt. Ja. En je zei ook aan het begin, ik kom daardoor met wat meer afstand kijken... naar hoe het daartoe gaat dan wanneer je er een hele periode bent. Uh, wat gebeurt er met je als je een hele periode... In zo'n land verkeerd. Ja, wat mij interesseerde was. Is, um, ik, ik zat in het noorden van, van Ghana tegen de grens met Togo en Burkina Faso. En er waren, er waren daar nog meer uh, Westelingen-Europeanen die daarheen gekomen waren. Allemaal met hun eigen idealen: missionarissen, ontwikkelingswerkers, tropenartsen, handelaren. Um, en dat waren allemaal een beetje typische mensen. En uh, wel bijzonder interessant en sympathieke mensen vaak, maar iets anders dan de mensen die, die hier. Uh, in Nederland ontmoet. Je laat ook een van de paters in je boek zeggen... dat eigenlijk alle gekke Europeanen die komen naar Afrika. Nou, ik laat hem zich dat afvragen. Of is het nou zo dat, dat de mensen hier allemaal gek worden... of gaan nou alle gekken naar Afrika toe? <laughs> maar het feit is dat, je, dat als je daar komt... Dat, dat het opvalt dat het bijzondere mensen zijn. En um, omdat ik daar ieder jaar uh, twee, twee, drie maanden was... en het jaar daarna weer terugkwam... kon ik dus ieder jaar zien hoe mensen veranderd waren... in de tijd dat ik er niet geweest was. Vergelijken een jaar geleden, ja. ja. En zo... Um, en, en die verandering die interesseerde mij. Dus we, uh, al die mensen gaan met bepaalde idealen daar naartoe. En wat gebeurt ermee? Als je die mensen een, een aantal jaren volgt en ieder jaar zie je ze. En, um, dat, ja, zijn, gaan, voor iedereen is het een confrontatie als ze naar Afrika gaan. Voor de missionaris, voor de trooparts, voor de handelaar. Um, en iedereen gaat er op zijn eigen manier mee om. Sommige mensen die... Um, die worden heel cynisch, nihilistisch... die geloven niet meer dat het, dat het kan werken... en die, die vertrekken gedesillusioneerd weer terug naar huis. Maar je hebt ook mensen die juist heel dogmatisch blijven vasthouden... aan hun ideaal. Dus een klassiek voorbeeld is, is de, de missionaris... die de klassieke eredienst gewoon stug iedere, iedere dag of iedere zondag blijft uh, uh, uit, uh, bij, bij uitvoeren... Uh, zonder ja, terwijl eigenlijk de mensen alleen maar naar de kerk komen om hun mobiele telefoon op te laden aan, het, aan de accu van het orgeltje. <laughs> en, um... Ik ben wel heel benieuwd, Karel Terlin, wat, is... wat, wat voor missionaris zou ja, u geweest zijn? Wachten, ja. <laughs> wat voor Stel dat u naar Afrika was uitgezonden, wat voor iemand was u geworden, denkt u? Ik denk dat ik in het onderwijs zou zullen zitten. Uh, dat ligt mij het meest. Uh, dus die, die, die, die, die, die, die, Bijbel, die bijbelse verhalen uitleggen. En uh, uh, ja meer kan ik ook niet veel zeggen. Nee. Ik denk dat ik, dat ik, dat ik dat gewoon de jonge dominees opleiden in die richting. Ja. Ja. David van Bodegom, een, iemand die zich dan ook aanpast aan de situatie. Maar jij kwam dus ook mensen tegen die dat niet deden. Wie redt het nou het, het beste? Ja, die mensen die, uh, die beschikken over uh, een groot improvisatie- en uh, relativeringsvermogen. Uh, mensen met, die, met grote verwachtingen die, die gefrustreerd raken... als die verwachtingen niet direct realiseerbaar zijn... Ja, die gaan allemaal binnen een jaar weer terug uh, ja. hier naar Nederland. Je beschrijft ook in je boek dat Tom, de hoofdpersoon... steeds meer een Afrikaan wordt. Ja, je ziet hem eigenlijk uh, langzaam veranderen. Eerst zie je dat in zijn, in zijn uiterlijk. Dus uh, ja, op een gegeven moment vindt hij die niet meer nodig om zichzelf te scheren. Of, of uh, ja, is gewoon een schoon Doen dat Afrikanen kan, ook niet of zo? Dat kan ook, want nou... <laughs> um, uh, in zo'n zo zo plattelandssamenleving ja, besteden mensen toch minder aandacht aan hun uiterlijk dan in, in uh, Hartje Amsterdam, uh, ja. waar Tom vandaan kwam. Mm -hmm. Dus hij past zich aan en denkt: Nou ja, kan wel morgen ook wel scheren. En ja. dacht, dat t-shirt, dat, ja, uh, dat, dat kan nog wel. wel. Ook wel. <laughs> ja. Ja. ja, dat is natuurlijk ook zo. En um, eerst in zijn uiterlijk zie je hem veranderen. Hij komt aan met een, in een wit overhemd. En uh, gelijk als zodra hij in de. Uiteindelijk wordt hij toch opgehaald. Uh, uh, als hij in de auto stapt, hij doet zo'n zijn gordel aan dan trekt die gordel een hele streep van rood stof over zijn witte overhemd. Want ja, als die auto die rijdt zo over de dat, uh, Afrikaanse uh, rode stofwegen... dus ja, je moet nooit je gordel aandoen in een auto zonder airco. Dat is eigenlijk de eerste regel ja, die je ja. leert uh, in Afrika. Dat leert hij dan inderdaad. Dus hij, heel snel verhuilt hij die al voor een heel veilige kaki uh, tweedehands polo... die hij op de markt uh, koopt. Je ziet hem in, in uiterlijk eerst veranderen, dan in, dan in gedrag. Hij, hij, in het begin wil hij niet als hij... Uh, op het vliegveld zitten te wachten tot hij opgehaald wordt... met iemand meerijden in de pick-up. Want hij heeft gehoord dat de meeste uh, tropenartsen ongelukken op de weg... Uh, <lacht> zoals we al eerder horen, gevaarlijk. Maar een aantal maanden later rijdt hij zonder uh, uh, helm op de motorfiets... over uh, onverharde wegen. En uh, is hij bereid om, om, om, om in zijn gedrag uh, heel anders soort risico's te accepteren. En ook, ook in zijn werk uh, in, in het missieziekenhuisje... Uh, op, ja, als hij aankomt is er gelijk een, een bevalling uh, waar iets mee, uh, mee, mee, mee mis is. En dan wil hij niet gelijk een keizersnede doen... want hij heeft nog geen idee welke assistentie hij op kan rekenen... en, en hoe dat allemaal gaat daar. Um, maar ja, na een aantal maanden is hij wel bereid om, om als, als het moet iets te doen... wat hij nog niet zo goed uh, beheerst of misschien één keer gezien heeft in Nederland. En dan met, die, met het handboek voor de trooparts erbij... Uh, gaat hij dan toch? Komt uh, in heel eind. Laten we eens even van het boek naar de werkelijkheid gaan. Hoewel dat in het boek natuurlijk ook door elkaar loopt. Aan de telefoon hebben we Priska van Zwaneke. Ze is verbonden aan de opleiding voor tropenartsen van het Koninklijke Tropeninstituut in Amsterdam. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoeveel, mensen, hoeveel jonge artsen worden per jaar opgeleid tot tropenarts? Um, op het moment hebben we 107 in de opleiding. Um, en Het is heel interessant om te merken, want de laatste 10 jaar is dat alleen maar meer geworden. En um, per jaar uh, studeren er zo'n uh, 40 af. Ja, en met wat voor motieven willen zij uh, naar de tropen vertrekken? Um, nou, voor een deel is dat uh, inderdaad het idealisme. Uh, uh, er zijn voor de medemens uh, het uh, maken dat andere mensen toch ook uh, een goede gezondheidszorg kunnen krijgen. Het andere is voor een deel toch ook het avontuur. Dat, uh, ja, mensen vinden het toch wel spannend om daar naartoe te gaan. Ze willen zichzelf ook eens proberen te kijken of ze het kunnen volhouden. Um, en ja, um, uh, het reizen, uh, andere culturen meemaken... En uh, sommigen gaan er uh, um, ja, vanuit een, um, een bepaalde religieuze achtergrond naartoe. Ja, dus allerlei motieven. En ja. hoe vaak gaat het mis met het idealisme? Heeft u daar ook idee van? Uh, um, nee, um, ik ben zelf uh, ook oud-tropenarts. Ik heb vijf jaar uh, in de Filipijnen gewerkt op het uh, platteland. Met, uh, in die tijd uh, ben ik twee keer, drie keer terug geweest naar Nederland. Um, ik weet niet of je zegt dat het misgaat, maar wel dat je inderdaad uh, veel meer uh, leert relativeren. Dat het allemaal niet zo snel gaat zoals je zou willen. En op sommige momenten dat dingen soms op een andere manier ineens wel lukken. Ja. En dat, dat blijft altijd een beetje, dan sta je ineens van, hé, hey, uh, dit gaat nu wel goed. En waardoor weet je dan niet goed, maar um, ja, dat is altijd wel heel leuk om te zien. Goed. Hartelijk dank, Priska van Zwaneke, verbonden aan de opleiding voor tropenartsen. David van Bodegom, uh, wat mij opvalt in het boek is dat Tom, de tropenarts, die vraagt zich aan het einde van het boek af of hij het eigenlijk wel goed heeft gedaan. Maar ik dacht, had hij het eigenlijk wel goed kunnen doen? Het waren zulke ingewikkelde omstandigheden waarin hij terecht kwam. Ja, het, het, um, het boek heet Noodbreekt Wet, omdat ja, in een noodgeval dan moet je wat en um, ja, dan moet je soms ook tot een compromis of tot een, tot een improvisatie uh, besluiten. Um, ja, als het leven natuurlijk bestaat uit een aaneenschakeling van noodgevallen en je kijkt na een tijdje daarop terug en dan denk je: ja, ik heb eigenlijk de hele tijd ben ik aan het improviseren geweest en was het eigenlijk wel goed wat ik, uh, wat ik aan het doen was. Um, ik, uh, ik heb gisteren het eerste exemplaar van het boek aangeboden aan uh, Ayan Heenkamp... de directeur van uh, Arts zonder Grenzen Nederland. Um, en hij heeft uh, ook toen nog verteld uit eigen ervaring uh, in de Soudaan... dat um, het is goed om idealen te hebben. Um, in de praktijk zul je er altijd op uitkomen... dat je, komt, dat je die alleen maar kunt bereiken door compromissen uh, te sluiten. Dus ik denk zeker dat het, uh, dat het wel uh, mogelijk is. Uh, maar, je, maar je moet dus inderdaad, zoals we net ook hoorden... Ja, je moet, je moet uh, bepaalde relativeringsvermogen hebben om, om daar uh, uit te komen. Om te overleven. Ja. Goed, het boek heet Noodbreekt wet. David van Bodegum is de schrijver. De informatie staat op onze website Dit is de ja, Er komen veel reacties binnen op het gesprek met meneer Sakkers. Uh, van chauffeurs onder andere. Eén uh, chauffeur zegt, Gerard Bouwman, ik rij al 35 jaar op de vrachtwagen. En maak de laatste jaren de meest waanzinnige situaties mee. Veroorzaakt door personenauto's. Oké. Okay. Ja, u heeft daar verder niks op te zeggen, zie ik al. <laughs> nou ja, bevestigend. Uh, nee, kijk, uh, ik heb nog een andere uh, reactie voordat uh, uh, u feest gaat vieren. <laughs> ja, Veel ja. vrachtauto's met Nederlandse kentekens worden bestuurd door Oost-Europese chauffeurs die in de regel erg slecht zijn opgeleid. Dat suggereerde u, dat, dat, daar was u ook benieuwd naar of dat zo zou zijn. Ja, kijk, er wordt op het ogenblik ook een onderzoek naar gedaan, naar aanleiding van dit soort gedachten. En ik wil dat eerst maar eens afwachten... voordat je wat voor conclusies ook trekt. Ik ben ervan overtuigd dat er ook veel... zeer professionele buitenlandse chauffeurs zijn. Dus laten we dat eerst maar eens oh ja. nagaan. En dan aanpakken precies daar waar nodig is... dan je maatregelen nemen. Ik heb de indruk dat veel ongelukken gebeuren met vrachtauto's... die verkeerd beladen zijn, zegt Daan Mahu. Nou, dat is misschien een gedachte. Kijk, er wordt uh, zeer streng gecontroleerd op, uh, op lading. Uh, misschien heb je dat wel eens gezien langs de snelweg, die meetpunten. Uh, zowel de vervoerder als de verlader zijn verantwoordelijk. Aansprakelijk ook, als er een situatie van overbelading aan de orde is. Hè? Want, uh, ja, wat dacht je dan een verzekering doet? Ja. Dus er wordt vrij nauwgezet gekeken naar de mate van belading. Dus het zal zich ongetwijfeld wel eens voordoen. En dan hoop ik dat de inspectieverkeer aan water Waterstaat en politie dat gewoon stevig aanpakken. Radio 1. Het ijs van alle kanten. Collega Steven Emmers is op zoek naar Waaghalzen op het ijs. Komend weekend kun je overal schaatsen op natuurijs. Maar op veel plaatsen is het nu nog heel erg link. Maar toch zijn er schaatsers die het nu al wagen. En wij willen weten wat hen beweegt. Steven, ben je al in Elburg aangekomen? Nou, uh, hoor je mij rijden? Ja, ik hoor je hijgen. Ik schaats. Oh. Ik schaats. <laughs> um, op, het, op het water tussen Nunspeet en Elburg. En ik schaats op 5 cent... Ja, ja. Steven Schaatsen. We hopen dat het niet betekent dat het ijs hij. Hij is van alle kanten. Van boven en van beneden. Gisteren. Hè? Ja, daar is hij weer. Gisteren, uh, ik was even weg, begrijp ja, nou, ja, ik. Ja, dat is Ik schaats dus op een stuk waarvan men nu wordt gezegd: je kunt van Nunspreek naar Elburg schaatsen. Dat wordt nu, nu gefluisterd. Maar laten we dat als Radio 1-luisteraars even onder elkaar houden. Want hier kunnen nog geen grote massa's mensen op het ijs, hè, Gerrit de Zwaar? Ja, dat klopt inderdaad. Uh... Hoe zag het gisteren uit? Uh, gisteren zag het er met heel veel windwakken uit. Uh, het, het was te doen, maar de scheuren ja, vlogen er wel om je heen en het ijs golde nog een beetje. Nu is het steviger, hè? Ja, nu is het steviger, het kraakt niet meer. Uh, alleen, er zijn nog wel diverse windwakken waar je wel uh, enorm op moet denken. Ja. Nou, wordt er op Twitter en op alle andere social media enorm uh, gebust over waar kun je schaatsen. Uh, ik heb voor ik hier naartoe ging even gekeken en ja hoor, allemaal meldingen van mensen. Nou, ik ga zeker schaatsen, ik word er helemaal onrustig van. Uh, Gerrit, jij doet dat niet hè? <laughs> nee, ik doe dat niet op, uh, op de social media, als je dat zo zult noemen dan. Uh, wij hebben hier een beetje een onderlinge strijd uh, over Nunzweetse van uh, wie er het eerste opkomt. En, en dan wordt het mond op mond reclame en dan is het, uh, zien we elkaar en dan komen er steeds meer. Dat is de lol er eigenlijk af. Nou, ja. Mensen proberen dit niet thuis, eh, ook op de randmeren. is dus op dit moment nog niet meer dan 5 tot 6 centimeter. Er is één goed nieuwsje wat ik even wil melden. Het schijnt dat er nu een mobiele app is van eh, de beroemde website eckel.com. Waar je kunt kijken of het, eh, of het ijs houdt. Dus als je dat op je mobieltje doet en je zakt eh, door het ijs. Dan kun je op je mobieltje kijken of dat klopt. Achter de voordeur. No, sir. Geweldig. Marjan van den Berg, jij wint je op over het gewicht van opgroeiende kinderen. Dat doe je niet alleen, want gisteravond vertelde minister Schippers op televisie... dat zij zich ook zorgen maakt over dikke kinderen. Kinderen zien we uh, al steeds jonger, steeds dikker worden. En uh, dat geeft grote problemen later in het leven. Ik komen allerlei uh, ziektes uit voort, zoals uh, suikerziekten uh, en andere hele nare kwalen... waar mensen hun hele leven vaak weer medicijnen voor moeten slikken. Uh, dus ja, het baart mij grote zorgen. Ja, Marjan, jij geeft les op school. Wat zie jij gebeuren? Ja. Ja, ik zie kinderen dikker worden uh, over de hele linie. Het, het is heel grappig als wij kijken naar onze oude klassenfoto's. Inderdaad zien we allemaal van die spillenpootjes. Echt uh, hele slanke kindertjes. En nu is de, de gemiddelde leerling zwaar. Ja, en dat heb jij ja. in de loop der jaren zien veranderen? Ja. Dat ja. zie je langzaam opschuiven. Vroeger werd ook het dikke kind nog gepest in de klas, maar tegenwoordig. Is, is daar het... geen begin meer aan? Nee. <laughs> nee! Nee, want dat zou eigenlijk een oplossing zijn. Hè. Dan wil je niet dik zijn. Maar als we allemaal gewoon wat uitbuiken, dan, ja, dan is dat pestgedrag al uh, geen oplossing meer. 75.000 kinderen lijden aan obesitas, ja. vetzucht. Ja. Is het echt zo erg? Ja. Ja, dat is echt zo erg. Ja, en dat doen we in schoolkantines en dat uh, steunen we van alle Wat kanten. Wat doen we daar in schoolkantines? Daar zetten we daar frisdrankautomaten neer. Bij jou uh, op school ook? Oh ja, ja. Met Want cola frisdrankautomaat, dat. Want frisdrankautomaat, dat betaalt zichzelf terug. Daar verdient de school eigenlijk aan. Dus ja, dat staat er. Mm. Ja, en nou zitten wij op een horecaschool uh, natuurlijk met een, een speciaal iets dat kinderen ook in de kantine een soort stage lopen. Dus daar worden gezonde dingen gemaakt, maar er is jarenlang gefrituurd ook om de patatboer aan de overkant uh, een beetje concurrentie te bieden. En de meeste scholen daar kun je gewoon patat met mayonaise elke en, dag. Ja, frikandellen, Hele dag? broodjes croquettes. Vanaf een uur of tien gaat de frituurpan aan en dan kan je Tuur. bestellen. En dat moet het ook eigenlijk ja dat zijn middelbare scholen. Ja, lagere scholen niet. Nee. Maar dat moet ook wel, want die kinderen die ontbijten niet meer tegenwoordig. Ja, dat is wel een hele generalisatie, oh. toch? De kinderen ontbijten niet? niet meer. Ik zet mijn twee kinderen elke ochtend aan tafel. Oh, Goed zo, Blijf dat ook doen. dat ze komen niet vanaf voordat... Nee. Nee. Voordat nee, ze is Maar ik, ik, ik, uh, ik pleit ook enorm voor dat de meeste scholen in grote steden gewoon standaard een ontbijt gaan bieden. En dat gebeurt ook steeds meer. Hè. Je hoort uh, heel veel scholen voor praktijkonderwijs bijvoorbeeld, die maken daar ook speciale momenten van. En het is ook heel goed om met elkaar aan tafel te zitten. Veel kinderen zitten niet meer aan tafel met een familie. Dus het is prima als je dat ochtends aanleert en dat je dan met elkaar een broodje eet. En waarom is dat goed? Ook voor het sociale aspect. Je sowieso voor... met elkaar? Ja, en voor tafelmanieren en uh, dat je een, een mes en een vork gebruikt en Etiketten dat je bijvoorbeeld niet wegloopt voordat iedereen uitgegeten is. Dat zijn allemaal dingen die moet je toch de meeste kinderen zo langzamerhand gaan leren. Ik zie dominee Terlinde met grote verbazing luisteren. Ja, maar bewondering meer. Ja. En ook verbazing van dat je zonder ontbijt naar school moeten, zou moeten... dat ja. dat er niet meer gebeurt. Dus dan misschien zijn het eenoudergezinnen of zo. En, dan, en die, die, die, die ene ouder is ook al aan het werk. Het misschien zijn allemaal die moet, complexe situaties, uh, in, ja. En, nou, waarin ja, ouders uh, vaak werken op tijdstippen. dat er normaal gesproken een, een, een, een maaltijdmoment. Ja, God, nou ja, ja, maar dat beperkt zich maar vast niet toch het lijkt mij. Maar dat zal ook bij Nee, nee, nee. nee. Het oh, nee. ja, zijn ook twee oudergezinnen die, die ja. heel uh, ja, wisselend van elkaar werken. De ja. een verlaat het huis en de ander komt erin. Dat ja. soort situaties. Oudste kind zorgt voor broertjes en mm. zusjes. Ik heb kinderen op school gehad, die kwamen met een liter fles cola. En dat was hun, uh, hun voorraad voor een dag. Mm. Nou, die stortten om een uur of tien stuiterend uh, door de gang... En drie jaar later zijn ze gediagnosticeerd ADHD. En dan denk ik, ja, jongens, Gek, kom op. Ja. Maar ja, ja. Ik, toen we dit gesprek begonnen dacht ik steeds van ja, daar moeten de ouders gewoon meer aan doen. Maar als ik dit zo hoor, dan denk ik, ja. die scholen moeten gewoon die automaten niet meer ja, neerzetten. Ja, ik, ik roep altijd, zin. scholen moeten al zoveel doen. Nee, niet maar, neerzetten, zei ik. Nee, die moeten dat inderdaad niet neerzetten. Die moeten die rommel niet in school willen. En we moeten ook een beetje, uh, ja, een beetje terug naar dat gezonde verstand. Hè? Want we hebben nu prachtig dat uh, Jongeren op Gezond Gewicht project. Dat is een project, hè? Ja. ja. En uh, daar zijn ook gemeentes die worden dan aangewezen van... wij zijn JOGG-gemeente, want we hebben veel fietspaden. En Jongeren op gezond waar... gewicht. Ja, ja dat maar een dat laten we dan sponsoren door het bedrijfsleven. Oh, ja. Het bedrijfsleven betaalt dan jaarlijks een contributie van 50.000 euro. Dus aan de ene kant ga je zo'n zo zo uh, prachtig project neerzetten... en aan de achterkant haal je alle producenten van de marsen en de Nutsen en de Twixen oh. en de Rommel... Gewoon weer naar binnen. Maar dat is niet erg als ze maar niet, niks verkopen. Als zij dat willen betalen, nou mooi. Nee, maar dat willen ze natuurlijk wel. Oh. Want <laughs> ja, de, de, de, de Nederlands grootste kruidenier... die geeft bijvoorbeeld basisscholen in uh, die JOGG-gemeentes... eenmaal per jaar een lunch en een pauzehapje. En dat pauzehapje is dan weer een mueslibar. Mm. En dan denk ik, waarom? Dus 100 calorieën, doe gewoon een appel. Ja. Ja. Het speelt niet alleen bij uh, kinderen, het speelt ook bij volwassen mensen. RIVM ja. komt deze week met cijfers over de staat van onze lichaamsomvang. Ja, nou. we moeten meten. Hè. Je moet echt een meetlint mee nu. Oh. Uh, ik heb hem opgeschreven. Want ja, kan een, kan... Mannen, meer dan 102 centimeter. Gewoon je, je buikomvang. Ja, gewoon zo'n zo meetlint pakken en je En ja, vrouwen, meer dan 88 centimeter. En, en dan, dan ben fout? je al fout, ja. Maar uh -huh. je mag wel een beetje aantrekken, denk ik. <laughs> een beetje strak. Moeten we allemaal op dieet of wat is de oplossing? Ja, ik heb laatst cynisch gezegd... dat misschien toch in die hele crisis in Nederland de oplossing ligt. Want misschien is het ook wel goed dat we helemaal teruggaan... naar dat moment dat wij opgroeiden... en dat onze moeders moesten kiezen van wat ga ik nou kopen? Neem ik die wortelen en die uien mee... en maak ik een grote pan panstampot vanavond? Of... Ruk ik een zootje van die chips uit dat rek? En onze ouders deden dat niet, want die moesten wel kiezen voor die stampot. Ja, maar dan moet dus het wel denk, heel arm worden voor waar we daar weer zijn, ja, hoor. Ja, we moeten nog een heel eind, ja, we moeten moet nog heel lang blijven vriezen. Ja, en de overheid heeft hier een rol, of is het vooral een taak van ouders? Ja, ik denk dat de overheid zeker een rol heeft, maar de overheid moet die verantwoordelijkheid zelf oppakken, zonder dat ze het bedrijfsleven erbij betrekt. Ja, ja, ja en dan ja, zou het kunnen werken? Denk het wel. Goed, het is tijd voor onze dichter bij de dag vandaag, Querine van Halen. Kwerin, goedemiddag. Hallo. Ik ben heel benieuwd naar jouw gedicht. Flashback momentje. Dit was de dag dat ik daar buiten stond te staren. Ik was er met mijn meisje bij in Amsterdam. We juichten buiten toen het woord kwam. En toen hij haar tot echtgenote nam, waardoor wij zelf net zo gelukkig waren de nieuwe kerk en dominee Terlinde, de tango, het verhaal van Rutte Traan... en buiten al die koningshuisgezinden. Wat was het mooi om daar die dag te staan. Ja, de, de rest van het programma heb ik niet echt meegekregen. Want ik zat melancholisch snikkend traantjes weg te vinden. Quirine van Halen. Goed, ga daar nog maar even mee door. Ja. En we zetten jouw gedicht op de website. Dit is de dag.nu. Ik vind het wel een beetje zielig voor Alexander Zakkers, voor Marjan van den Berg en voor David van Bodegom. Die ook een, <lacht> een heleboel wijze dingen hebben gezegd hier aan tafel, Quirine, Maar goed, hartelijk dank dat jullie hier waren. Dominette Terlinde, dank dat u er was. Um, straks het verhaal van um, Marion. Zij werkte 15 jaar bij de politie en ze raakte overspannen. De eerste verschijnselen daarvan merkte ze toen ze bij een verkeerscontrole iemand op de bon moest slingeren. De eerste keer dat ik onredelijk naar een burger ben geweest tijdens een bekeuringssituatie... terwijl ik dat in mijn hele carrière bij de politie nog nooit ben geweest... is voor mij de trigger geweest om te zeggen en nu doe ik het niet meer, want nu is het te werken. Na drie uur het hele verhaal van Mayon En waar het vandaan komt dat zoveel politieagenten overspannen thuis zitten. We hebben nog een paar seconden over. Dan kunnen we de titel van het boek van David nog een keer noemen. Ja, Noodbreekt wet. David van Bodegom. De... Wie het leuk vindt, die kan de eerste twintig pagina's lezen op davidvanbodegom.nl. Oh ja, dan kun je Kijk alvast een aan. voorproefje nemen om te kijken of je nog meer wil weten van dokter Tom. En er is op Twitter nog iemand die boos is dat we hebben geroepen dat er bijna geen kind meer thuis ontbijt. <lacht> B. Bonarius die zegt grote ergernis. Mevrouw beweert dat bijna geen kind meer ontbijt dat ze allemaal te dik zijn zonder onderbouwing. Maar jan, daar kan je het mee doen. Oei, oei, oei. 75.000. Ja, volgens okay. de laatste telling. Dat, ja. zijn <laughs> dat zijn ze allemaal goed, dan. Dat zijn ze allemaal. Er zijn ook nog heel veel waar het wel goed gaat. Dat is ook goed ja, om te zeggen. Ja, ja, ja. ja. En de, die ouders die moeten daar ook uh, op blijven letten. Oké. Okay. Ja. Dank allemaal dat jullie hier waren. En we gaan nu luisteren naar het nieuws van drie uur. Tot zo. Graag gedaan.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 De gast is Koen Verbrak over zijn tv-serie over het oeuvre van het duo en Bie. Mooie palen, hè? paal? Nee, niet deze paal. Die, die, die lontale En ook Klassina Seinstra, de laatste elfstedentochtwinnaar bij de vrouwen. Het raas is leuk, maar jullie zijn ontzettend leuk. En op het antwoordapparaat staan dit keer klachten over hinderlijke achtergrondmuziek. Hallo, wat zeg je? Ik bestaat er niks van door je rol Ik zeg op het antwoordapparaat staan dit keer...